Lot Lewin met het NOS Journaal. Binnen de fractie van de Partij van de Arbeid dreigt een groot conflict te ontstaan... over de uitslag van het Oekraïne-referendum. PVDA-Kamerlid en kandidaatlijsttrekker Jacques Monash... willen motie van wantrouwen van de oppositie steunen... tegen het eigen VVD-PVDA-kabinet. Monash wil, in tegenstelling tot de rest van de Partij van de Arbeid... niet dat premier Rutte zoekt naar een manier... om het samenwerkingsverdrag met Oekraïne toch te tekenen. De Duitse politie heeft een terreurverdachte opgepakt in Berlijn gisteravond. De man zou contact hebben gehad met een kopstuk van Islamitische Staat over het plegen van een aanslag in Duitsland. De man zei tegen de politie dat hij een Syriër is, maar volgens de inlichtingendienst is het een Tunesiër die zich voordoet als Syrische oorlogsvluchteling. Spanje heeft na tien maanden van onderhandelen weer een nieuwe regering. Bij de laatste verkiezingen raakte de Partido Popular van premier Rajoy de meerderheid in het parlement kwijt. Zijn nieuwe regering is nu afhankelijk van gedoogsteun van de sociaaldemocratische PSOE. Morgen wordt de regering officieel geïnstalleerd. Bij verzekeraar Achmea verdwijnen de komende jaren honderden banen, dat zeggen de vakbonden FNV en CNV. Het bedrijfsonderdeel Sintres Achmea gaat reorganiseren en stopt met de pensioenadministratie van bedrijfstakpensioenfondsen. Er werken zo'n 700 mensen bij Sintres Achmea. Naar verwachting worden zo'n 500 tot 600 van hen de komende jaren boventallig verklaard. De KNVB laat voetbalfans meepraten over vernieuwingen van de nationale competities in het betaald voetbal. De Voetbalbond is een online enquête gestart. Supporters mogen meedenken over het aantal clubs in de Eredivisie, de mogelijkheid om de strijd om het kampioenschap te beslissen via playoffs, en wat de ideale maand is om de competitie te laten beginnen. En dan het weer nog. Het is bewolkt met plaatselijk wat regen... met een temperatuur tussen de 4 en de 8 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Ik kom terug bij Peaceful Radio Show 1200. En het feest gaat maar door dansen op tafel. Polonaise, Spanje, Champagne, eh, spuit in het rond. Nou ja, laat het maar liever opdrinken. Um, dames en heren, nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. CfM Zandvoort. En we gaan weer beginnen. Even kijken, dit werkje is een Nederlands product... Urge Shine, zo heette het, het album en de groep die het hebben uitgebracht. Uh, ze maken over het algemeen wat stevige muziek. Maar toch nog zitten er tracks bij die uh, goed passen in een muziekprogramma, zoals deze. Nou, dit is nummer Flabbergasted. Um, daar gaan we nu naar luisteren. En ja, daarna nog natuurlijk veel meer. Vier het feestje mee op pisolradio.info. En als je het allemaal na wil luisteren met de... ...wat tricks, uh, uh, extra... Dan, uh, ...dan ben je van harte welkom.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 Hi, I'm Star Parody. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.starparody.com.